Voor wie juicht jij deze zomer? Niet maar ja dus. Wat een spits. Oh Wat een shot. Wat een fantastische strike. Het grootste EK-voetbal voor vrouwen ooit gehouden. In zeven steden door heel Nederland. Van 16 juli tot en met 6 augustus. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu jouw tickets op euro2017.nl